Onder leiding van Mikael Thiriam.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 Thank you.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 Als u regelmatig kijken bent van de Formule 1, dan eh, kent u dit stuk natuurlijk. Want tijdens de champagne gooien wordt dit altijd gebruikt. Carmen, eh, de overturen van Carmen van Georges Bizet. In de uitvoering van, eh, wat zei ik nou dit? Oh ja, eh, de staatskapelle Dresden onder leiding van Silvio Varviso. Dit was het Eerste Uur. We gaan naar het nieuws en het weer. En we zien u straks terug voor het tweede uur. Tot straks.